3 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Rutte... gaan naar de inauguratie van paus Franciscus. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De inauguratie is dinsdag in Vaticaanstad. In 2005 gingen alleen Willem-Alexander en premier Balkenende... naar de inauguratie van paus Benedictus. Volgens vicepremier Ascher heeft de aanwezigheid van Maxima... niets te maken met de Argentijnse afkomst van de nieuwe paus... In 2005 was Maxima zwanger. Het Vaticaan spreekt met klem tegen dat Paus Franciscus gezwegen heeft. toen de mensenrechten in zijn vaderland Argentinië werden geschonden. woordvoerder Lombardi van het Vaticaan zei dat dergelijke beschuldigingen luid en duidelijk moeten worden weersproken. Argentinië was van 1976 tot 83 een militaire dictatuur. Critici zeggen dat Franciscus destijds als overste van de Jezuïten. geen stelling nam tegen de junta en dat hij heeft nagelaten priesters te beschermen die werden vervolgd. Nederland en Turkije stevenen af op een diplomatieke rel... over de opvang van Turkse pleegkinderen bij Nederlandse gezinnen. Reden is de ophef over de negenjarige jarige Yunus en zijn lesbische pleegouders in Den Haag. De biologische moeder van Yunus wil hem terug... en heeft de Turkse autoriteiten om hulp gevraagd. Minder dan een week voor het bezoek van de Turkse premier Erdogan aan Nederland onderstreept de Turkse parlementaire commissie voor mensenrechten... dat Turkije het recht heeft zich met de pleegzorg te bemoeien. De mensen over wie we het hebben zijn onze burgers... en behoren tot ons ras, zegt de voorzitter. Vanwege alle ophef is het pleeggezin ondergedoken. In Eindhoven is een jonge vrouw omgekomen... bij een botsing met een onopvallende politieauto. Ze reed op een brommer en werd op een kruispunt aangereden. De auto die aan de buitenkant niet herkenbaar is als politieauto... reed met zwaailicht en sirene. De politie was op weg naar een melding over een verwarde man in Bergijk. De agent die achter het stuur zat is opgevangen op het politiebureau. Politiemensen van een andere eenheid doen onderzoek naar het ongeluk. De situatie in Syrië verslechtert het nog met de dag. Dat zeggen het Rode Kruis en de vluchtelingenorganisatie van de VN. Het is vandaag twee jaar geleden dat de opstand in Syrië begon... en het einde is nog niet in zicht. Zeker vijf miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen... en de vraag naar hulp is veel groter dan het Rode Kruis aankan. De Europese Unie buigt zich volgende week over de vraag of het wapenembargo voor Syrië moet worden opgeheven. De Fransen en de Britten zijn voorstander van bewapening van het Syrische Verzet. Op de EU-top van vandaag is daar geen overeenstemming over bereikt. Het weer overwegend bewolkt en soms wat regen of winterse neerslag. Het is 2 tot 5 graden. Komende nacht blijft het kwik vrijwel overal boven nul. Het blijft bewolkt en vooral in het noorden valt nog wat winterse neerslag. Middagtemperatuur dit weekend 5 tot 7 graden. Thank <music> you. ANRB Verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag een vroege avondspits. Maar toch niet al te druk. Er staat eigenlijk maar één file die er recht uitspringt. En dat is die op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Gorkum en de afrit Leerdam, 7 kilometer. Er is daar vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is nog dicht. Voorlopig kunt u er wel mondjesmaat langs via de vluchtstrook. Het is beter om om te rijden vanaf Ridderkerk via Den Bosch over de A16 en de A59.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 Meld u aan op abnamro.nl. Deze week de Zwarte Lijst. Jouw favoriete soul- en jazzplaten. Tot en met vrijdag op Radio 6 en Cultura 24. En kijk zaterdag rond 11 uur 's avonds op Nederland 3. Ga voor meer info over de Zwarte Lijst naar Radio 6.nl. Radio 6. Soul en jazz.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Hans Smit. Welkom terug bij Vrijdagmiddag live vanuit café De Kroon in Amsterdam. We gaan straks debatteren over de terugkeer van de fut. en Justus Van Nul over topvrouwen en basismannen. Reageren via Twitter, uh, hashtag AvroVML. Ook als Joep van den Hek het niet wil... of ons bekijken via de website vrijdagmiddaglive.avro.nl. De rubriek over de NPO. NPO, de nieuwe naam voor de drie netten van de publieke omroep... is niet alleen voor sommige mensen een nutteloze waanidee... wat zo'n 150.000 euro gaat kosten. Voor andere mensen pakt het nog negatiever uit. De Nederlandse postduivenorganisatie heeft dan wel een fijne 100.000 euro opgestreken. Maar wat te denken van het nadeel voor nog twee andere NPO's. We hebben ze hier vandaag in de studio. Mevrouw Mutsaerts en meneer Schottenburg, beide welkom. Goedemiddag. Hallo. Mevrouw Mutsaarts, waar staan bij u de letters NPO voor? Nou, dat betekent bij ons de Nederlandse pauzeomroep. Oh ja, vanwege de nieuwe paus. Ja, dat was natuurlijk wel spannend allemaal, hè? Nee, we bestaan al 25 jaar. Oh, ja, wij zijn met een groepje Brabantse huisvrouwen... en we zijn allemaal gek op de pauze. Altijd geweest, hoor. Ook op Wojtila en die Duitser natuurlijk. Wij houden gewoon van pauze. hè. Pauzen zijn enig. Ja, ik, u hebt, begrepen ik, een uh, piratenzender. En, en dan praat u over de paus? Ja, over de paus. Maar ook over borduurwerken van de paus. Poppetjes van de paus. Paus puzzels. Paus muziek. De paus mobiele. Die kan je dan boven het wiegje van de baby hangen. Is heel gezellig. Ja, en hebben we een Argentijn, de Nieuwe. Ja, dat is ook weer zo enig, hè, dat hij dezelfde nationaliteit heeft als onze Nieuwe Koningin. En hij heet Franciscus, dat is ook zo leuk. Goed, en meneer Schottenburg, hoe zit dat bij u? Nou, eigenlijk precies hetzelfde. Hetzelfde? Ja, wij heten ook NPO, dus we zitten ook in de shit. En dat betekent? Nationale poeiersorganisatie. Pardon? Hey Oké, okay, en wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat wij opkomen voor onze belangen als pooiers natuurlijk. Maar is dat nodig? Zeker te weten. Wij worden altijd in een kwaad daglicht gesteld. We moeten ons altijd verdedigen. Nou, u heeft natuurlijk ook een nogal dubieus beroep. Maar jij klaar voor je Wij doen ook goed werk. Wij beschermen, wij beveiligen. En strijken het geld op? Ja, uh, voor niks gaat de zon op. En u wilt nu allebei dat die NPO niet doorgaat? Luister, ze willen allemaal branding. Een sterk merk in de markt zetten, maar dat werkt zo niet. Ik tik die Haagort ze kop eraf. Nou, nou, nou. Ja, wat denkt zo mafkees wel niet? Het is gewoon een tekentafelidee. idee, veel te abstract. Je creëert alleen maar chaos in de communicatie met de gebruiker. Maar ik weet waar hij woont. Nou, laten we nou niet weer mensen gaan opzetten tegen zo iemand. Straks moet meneer Hagort zich in veiligheid stellen in een of ander ski oort. Uh, wat vindt u, mevrouw Mutsaart? Dat is vreselijk. Waar moeten al die arme mensen naartoe met hun pausliefde? Die kunnen Straks nergens meer terecht. Idem Dieter met onze vereniging. Straks zitten al die poëzen met een pik in het zand. En zien jullie dan misschien ook nog mogelijkheden voor een gezamenlijke strijd? Ach, die hele paus zegt me maar, geen ruk. Nou, ja, maar wij zijn allebei toch ergens met de liefde bezig. Hè? Die is gek. Meneer Schottenburg? Ach, allemaal bloedleiers. Je, je kent toch gewoon. Uh, Nederland 1, 2 en 3 onder de NPO hangen. Het verschil rechtvaardigt de exorbitante kosten niet. Enfin, maar zo erg is het toch allemaal niet? Een andere naam? Bij de hand. Daar kan niemand ons nog meer vinden. Zie het voor je. Een pooier die hulp nodig heeft, met rare sprongen. Ja, krijgen we de pooierpsychiater? psychiater? Ja, maak er maar grappen over. Maar jij wil niet weten hoeveel van ons er aan de antidepressive zitten. En u, mevrouw Mutsarts? Nou, ik moet er eigenlijk niet aan denken als de mensen in de war gaan raken door een andere naam. Wij zijn al zo van slag af door die hele pauswisseling. Ja, we zijn natuurlijk ontzettend blij met Franciscus. Maar we hadden voor de Pasen hadden we een pauspoppetjespakket rondgestuurd voor alle luisteraars. Dan konden ze zelf een paus knutselen. Dat was Benedictus met kleertjes. En dat is nou allemaal voor niks. En nou ook nog onze naam afgepikt. <lacht> nou, moeizaam doen. Dank u wel. Haar je toch gewoon op met die maffe pauspiraat. Kom je lekker bij mij achter het raam zitten. Met die jetsers van je. Maar wie weet ga ik dat gewoon ook nog doen uiteindelijk. U hoort luisteraars wat een groot leed zo'n publieke omroep aanricht in de landen. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Je wordt bedankt Henk Hagort. Sanne Holerse Vies, Maya Luif en Paul Groot. Tijd voor debat. Twee mensen met verstand van zaken achter twee katheders. Vandaag debatteren we over de vraag... moet de VUT weer worden ingevoerd om de werkloosheid te bestrijden? Die beters zijn Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhouding... aan de Universiteit van Amsterdam... en directeur van het wetenschappelijk bureau van de vakbeweging. En aan de andere kant Pieter Gauthier, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Heren, welkom. Fijn dat u er bent. Meneer De Beer, uh, vandaag is er overleg tussen de regering en uh, de vakbonden. Uh, spreekt u voorafgaand aan zo'n overleg nog met Ton Heerts van de FNV? Of? Nee, niet direct voorafgaand eraan. Ik heb wel eens contact met hem, maar zeker niet. Ja. Hij komt er niet bij mij langs om advies te vragen. Nee, helemaal niets? Ja, ik hoop dat hij af en toe mijn adviezen wel leest. Ja, wat, wat, is, wat is het belangrijkste wat u mij heeft meegegeven voor, voor vandaag? Uh, zorg in ieder geval dat er een, een akkoord komt... Zorg dat er een akkoord komt. Oké, okay, goed. Pieter Gauthier, uh, merkt u in uw naaste omgeving iets van oplopende werkloosheid? Ja, zeker. Een uh, buur, buurman van mij is werkeloos geworden. Je ziet het uh, om je heen gebeuren. En uh -huh. ja, als je werkeloos wordt, dan merk je de crisis pas echt. Zolang je je baan houdt, merk je heel weinig van de crisis. Ja. Dus de, de last komt toch bij die groep mensen te. Ja. Meneer de Beer, merkt u het in uw omgeving? Um, ja, uh, collega's van mij. Van wie een contract afloopt. En die helaas daarna geen andere baan kunnen vinden. Ja. En het is moeilijk om dan een andere baan weer te vinden. Ja. Ja, ja. En meneer Kortje, hoe ernstig is de werkloosheid op dit moment? Of valt het allemaal wel mee? Nee, het is, uh, vorig jaar was die 6,1 procent. En nu is die opgelopen tot 7,5 procent. Dus het gaat, uh, gaat erop. Ja, is dat vergelijkbaar met andere landen? Zitten we dan nog aan de goede kant van de streep? Of? Uh, we zitten onder het Europese gemiddelde. Mm -hmm. Het kan nog erger. Het kan nog erger, ja. ja. ja. Nou goed, uh, we gaan uh, over de stellingen debatteren. Um, uh, en die is als volgt. Voer de VUT weer in om de werkloosheid aan te pakken. Uh, Paul de Beer, u krijgt een halve minuut om uw standpunt ongestoord duidelijk te maken... waarom het u het met die stelling eens bent. Gaat u gang. Ja, we constateerden het al. Iedere dag komen er 500 werklozen bij in Nederland... die op dit moment heel weinig kans hebben om op korte termijn weer aan het werk te komen. Dus als een bedrijf voor de keus staat, dan moeten mensen uit omdat het slecht gaat met een bedrijf. En je moet kiezen tussen iemand van 35 jaar midden in zijn carrière... of iemand van 60 die over een paar jaar toch met pensioen gaat. Dan zou ik zeggen, laat op dat moment die 60-jarige eerder met pensioen gaan. Voer dus op een bepaalde manier weer de oude fut in. Maar wel tijdelijk. En in... Ja, voer de fut weer in, maar tijdelijk, zegt u. Ja. Meneer Gauthier, een half minuut om duidelijk te maken... waarom, waarom u het daar niet mee eens bent. Hoe erg de werkeloosheid ook is, ik denk dat we moeten oppassen met beleid... wat, wat een hoge knuffelfactor heeft in te voeren... maar van we weten dat het niet werkt. Het werkt niet in de jaren 80, niet in de jaren 90. Dus ik begrijp niet waarom de heer De Beer denkt dat het nu wel zou werken. Sterker nog, we hebben heel veel gedaan om uh, ouderen langer aan het werk uh, te krijgen. Dus subsidies op uh, vroeg uitreden af te schaffen. En dat heeft tot geen enkele verhouding van de werkeloosheid uh, geleid. En dat allemaal binnen de tijd? Zelfs nog binnen de tijd. Je bent uitgesproken, ja. Uh, meneer de Beer, als je, uh, ik, hoorde iets, uh, ik hoorde meneer Gauthier iets over knuffelgehalte. Uh, als je de fut weer invoert, stijgen de lonen en gaan mensen massaal fut aanvragen, zou een risico kunnen zijn? Wat is uw reactie daarop? Ja, dat lijkt me in een periode met zo'n hoge werkloosheid nou niet echt een reëel gevaar. Kijk, als we te weinig mensen zo hebben, en dat is ook de reden waarom we willen dat mensen langer gaan doorwerken, mm -hmm. of dat we over vijf jaar misschien te weinig mensen hebben, dan zou het anders zijn. Dan moet je mensen stimuleren om langer door te werken. Op korte termijn, als we een tekort aan banen hebben, als er zoveel mensen op zoek zijn naar werk, en als je Nadrukkelijk zegt het is een tijdelijke maatregel, een soort eenmalig generaal pardon, ben ik geneigd te, te noemen voor 60-plussers, dan zie ik niet in waarom het een knuffelmaatregel zou zijn. Dan zou het een juiste maatregel kunnen zijn om naar mijn idee ernstige werkloosheid bij jongeren te voorkomen. Ja, ik begrijp dat u begrijpt u? een beperkte groep ervoor in aan... Ja, maar dat geldt per definitie. Vervroegde uitreding gaat mm -hmm. natuurlijk niet doen met mensen van 35 jaar. Maar als we het niet in, invoeren en iemand van 35 jaar wordt werkloos... en die staat één, twee jaar aan de kant tot de economie weer aantrekt dan wordt het voor die 35-jarigen wel heel moeilijk om weer aan het werk te komen. En als je niet uitkijkt, wordt het inderdaad voor die 35-jarigen een vervroegde uitreding. Maar dat willen we natuurlijk niet. Mm -hmm. Meneer Gauthier, zou het niet een mooie ma maatregel zijn om, om nu iets aan de werkloosheid te doen? Lief Nou, wat er denk ik gaat gebeuren, als je het nu in zou stellen... zou er echt massaal gebruik van gemaakt worden. Omdat veel ouderen zich zullen realiseren dat dit de laatste, maar de laatste kans is... om vroeg uit te treden tegen gunstige voorwaarden. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat enorm veel geld zou kosten... Um, en de reden dat het nooit gewerkt heeft, is ja, wat er gebeurt. Is, er komt een, een opwaartse druk op de lonen. Um, en daardoor worden er ook minder banen gecreëerd. Dus het aanbod en de vraag zijn niet onafhankelijk. Zoals uh, hiernaast maar wordt verondersteld. Waarom zou je verwachten dat op dit moment, midden in de crisis, als een een aantal mensen met vervroegd pensioen wordt gestuurd... en ineens een opwaartse druk op de lonen gaat ontstaan. Omdat uh, niet alle banen hetzelfde zijn, niet alle werknemers zijn hetzelfde. Dus er het is heel veel heterogeniteit. En zelfs in een recessie zijn er altijd nog, uh, nog bedrijven die groeien... en die mensen nodig hebben. Dus je zag in januari, dat was een recordmaand qua instroom in de WW. Mm -hmm. Maar er waren toch nog altijd zo'n 30.000 mensen die een baan vonden. Um, en dus als je die mensen met vervroegd pensioen stuurt... Dan is het niet duidelijk dat degenen die nu werkloos zijn, de jongeren, dat die, die plekken weer in kunnen nemen. Zo nee, met... makkelijk is het helaas niet. Ik, heb ook Jeetje, iets, ik ben ook niet zo optimistisch. Want dat is inderdaad in de jaren tachtig niet gelukt. Dat een baan die verlaten wordt door een oudere onmiddellijk wordt ingenomen door jongeren. Dat Aha. zou het mooiste zijn. Maar het gaat er nu primair om om te voorkomen dat er nog nieuwe werklozen bijkomen, dat er mensen worden ontslaan. En ontslagen. En als ja. een werkgever dan een keuze moet maken... dan ja. zou ik zeggen, dan kun je beter iemand met vervoegd pensioen sturen. Maar ik hoor u zeggen dat het in de jaren 80 en ook in de jaren 90... heeft het niet geholpen, dus heeft, waarom zou je het dan nu wel proberen? Het heeft niet geholpen om jongeren weer aan het werk te krijgen. Hm. Het is niet zo simpel dat als je alle ouderen wegstuurt... dat dan in de plaats daarvan werkgevers ineens massaal jongeren gaan aannemen. Hm. Maar nogmaals, als een bedrijf moet inkrimpen... en er gaat toch iemand de deur uit... dan is de vraag wie, wie heb je dan het liefste dat er moet verdwijnen? Meneer nou, het is dus niet helemaal duidelijk dat die mensen zo makkelijk vervangbaar zijn. Sommige ouders doen heel belangrijk werk. Als je die uh, wegstuurt, dan gaat het misschien helemaal slecht met die bedrijven. Dus om ja, bedrijven te dwingen om ouderen als eerste eruit te werken... en weliswaar tegen riante Futterregeling, uh, regeling mm -hmm. lijkt me heel onverstandig. Ja, maar ik ga uiteraard bedrijven ook niet verplichten om mensen met pensioen te sturen. Ik zeg alleen, als een bedrijf toch van mensen af moet, doe het dan. Ja, goed, een beperkte beperkte En dus eigenlijk. Zeker, niet een algemene maar maatregel meneer, over de hele linie ja, gaan neervoeren. die, die meneer Gauthier niet overtuigen, dat is duidelijk. Laten we proberen om die discussie een klein beetje te verbreden. Want uh, uh, los van die FUT-maatregel... de hamvraag is natuurlijk... kan de overheid op korte termijn iets doen tegen de werkloosheid, meneer De Beer? Nou, ik geef al mijn licht toe dat dat niet eenvoudig is. Maar wat mij erg teleurgesteld heeft het afgelopen half jaar... is dat je eigenlijk van de kant van de regering helemaal niets hoort... om de oplopende werkloosheid tegen te gaan. Mm -hmm. En... Ik ben weliswaar directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de vakbeweging... maar ik vind dat de vakbeweging hier ook ruimschoots in tekort is geschoten... en ook niet met veel plannen is gekomen om de werkloosheid aan te pakken. Okay. Nogmaals, het is niet makkelijk, maar we kunnen naar de mensen die iedere dag erbij komen... als werklozen niet gaan zeggen, helaas, we kunnen niks doen... wachten jullie nog maar twee, drie jaar tot het weer beter gaat. Lien Nou ja, dat is denk ik beter en eerlijker dan dingen te doen waarvan we weten dat ze niet werken. Dat, dat, vuur, toch, dat zou kwakzalverij zijn, mm -hmm. ja. Ja, maar kijk, nee, het feit, nee, maar even, even iets, wat zijn dan uw voorstellen om te zorgen dat er iets aan die werkloosheid wordt gedaan? Nou, het enige wat je zou kunnen doen. Kijk, er is een probleem. Zodra een bedrijf iemand ontslaat, dan kost de maatschappij geld. Want die uitkeringen moeten betaald worden. Terwijl als je iemand aanneemt, dan bespaar je de maatschappij geld. Dus als je aan de markt overlaat, zal er misschien iets te veel ontslagen worden en iets te, te weinig worden aangenomen. Mm -hmm. Dus wat je kan doen, is een fonds oprichten. Als iemand ontslaat, stort je er geld in. En als je een, een ander bedrijf iemand aanneemt, krijgt het bedrijf daar geld uit. Dat is iets wat, wat misschien een beetje zou kunnen helpen... en wat verstoringen op zou kunnen hebben. Een dergelijk fonds, meneer de Beer. Vindt u dat een goed idee? Ik vind het op zich een goed idee dat je nou het bedrijf in ieder geval een prikkel geeft om, uh, financiële prikkel geeft... om meer mensen aan te nemen. Mm -hmm. Maar ik denk dat je alle mogelijke maatregelen die je kunt bedenken... eigenlijk op dit moment moet inzetten. En nogmaals, het feit dat iets in het verleden niet werkte... daar kunnen we ook van leren. We weten nu waarom het toen niet werkte. We kunnen dus proberen de fouten die we toen gemaakt hebben... nu te voorkomen. Komen door het nadrukkelijke tijdelijk karakter te geven... door ook niet te denken dat je automatisch dan een hoop jongeren... gelijk aan het werk krijgt, maar mm. door hem heel gericht in te zetten. Ja, probeer toch die futten weer in te fietsen, Ja, zeker. Ja. Maar goed, ik, ik kan nog een andere suggestie doen. Ja. Ook uit de jaren 80, die ook niet populair is bij de meeste economen. Namelijk een tijdelijke vorm van arbeidstijdverkorting. Kijk, als een bedrijf opnieuw... Als die 10% van zijn personeel moet ontstaan, dan kan ja. je ook zeggen, laat alle mensen gewoon 10% korter gaan werken. En we spreiden de pijn over de medewerkers ja. van dat bedrijf. Ja, nog, we hebben nog één minuut, uh, ja, dan, Gautier, dan, dan mis je dus weer de heterogeniteit. Er zijn nog steeds bedrijven die heel erg groeien. Als die bedrijven allemaal korter gaan werken, dat is heel erg onwenselijk. Dus wat je wil bij goed werkende arbeidsmarkt... Stromende mensen van een krimpend bedrijf... naar die bedrijven die nog groeien. Uh -huh. En met dit soort maatregelen ja, gebeurt dat niet. Nee. Goed, die futten, daar komen we niet uit. Maar heeft u toch het idee hier... dat u enigszins dichter bij elkaar bent gekomen, meneer Gauthier? We zijn niet uh, nog verder uit elkaar gekomen. In geval. <laughs> Zo kan je het ook zeggen, meneer De Beer. Ja, daar wil ik graag ook uh, aansluiten. Ja. Goed, hartelijk dank. Uh, dat waren Pieter Gauthier, hoogleraar Economie aan de VU... en Paul De Beer, hoogleraar Arbeidsverhouding... en directeur van het Wetenschappelijk Bureau... Uh, instituut voor de vakbeweging. Gaan wij weer naar de muziek. Hier is hij weer. J.M.I. Faulkner. Start and out, I was tickled loud As my ears danced along to the tune The headphones that pillows, they rest on my ears And the needle cracked along in the room Oh, New you in, you lift up the arm And the song you would start yet again So Such excitement I I'm and I knew right away That this would be my path to the end Oh, and lately Pushed by the weight of the world Oh, and I by the love of the song Oh, and lately I've been Pushed by the weight of the world Oh, and I by the love of the song And I hope you can turn me around Falling asleep to the sounds of the walls Such imagery I'd yet to see And the colors that swirled off those inner sleeps Came dancing out into the day Oh, back then inner was goosebumps and lumps in my throat Playing in front of the mirror Oh, but somewhere along I lost sight of that touch And my message became unclear Oh, and late. By the way of the world, oh and I by the love of the song Oh and lately I've been pushed by the way of the world Oh and I by the love of the song But I've been spinning round for days I've seen the riding on the bridge Feel good to me. I wish I could find another way. Throw back my hands and say I want to be free. Oh, free to be me. Of the song. Oh, and lately I've been who's by the weight of the world. Oh, and I by the love of the soul. You can turn me around, Faulkner met Turn Me Around. Hij gaat nu eventjes hier uh, even zijn gitaar neerleggen. Uh, en vervolgens komt hij dan even aan tafel. Please Jamai have a seat. Uh, it's not your first time in Holland. I remember last October you were in uh, Opium Radio. You enjoyed it very much, I remember. I did. Yeah, I always yeah, enjoy yeah, yeah, yeah. Opium and, Radio. Uh, what, what does an Australian singer do in a small country like uh, Holland? Well, it's a beautiful country. Yeah. And uh, okay. you have wonderful people here, mm -hmm. and you have a, a fantastic um, music appreciating. Audience to to offer uh -huh. musicians from Australia like yeah. myself. Yeah. Okay, we we <laughs> dus heel graag hier naartoe komen omdat wij zo aardig zijn en omdat we zo een goed publiek zijn. Uh, uh, did you already know in Australia that we were so uh, nice, such nice people? Absolutely not. No terrible reputation, of yeah, course. But well, when you finally come here, you realize oh, that Dutch are wonderful oh. people. <laughs> you you you. you uh hij is niet teruggegaan now, so you didn't go back there. You you live in Berlin now. Yeah, I came Why? across um three years ago because I wanted to ik gaan weg van de performances die ik in Australië deed was. Het is een geweldige plek om muziek te spelen. Maar het is ook een groot land met veel distance om te reizen. En niet zo veel mensen. We hebben 22 miljoen mensen daar. We hebben 18 miljoen mensen in ja, Holland. Australië was hem gewoon te groot, daarom is hij naar Europa gekomen. En nu zit hij dan in Berlijn. Waarom is hij in Berlijn gewonnen? Het is een heel sexy stad. Absolutely. There's lots of things to do there, lots of great music to see, mm -hmm. lots of history. Uh, it's quite inspiring. Yeah. Of course, next time, if, if I have the opportunity... Uh, I would choose Amsterdam, of yeah, course. Ja, sure. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. <laughs> Zal ik dit nog vertalen? Nou, hij, hij is heel erg tevreden over Berlijn. En hij wil er nog wel eens over nadenken... of hij misschien ooit in Amsterdam gaat wonen. Ik denk niet dat hij het gaat doen, hoor. Maar nee, We je weet het nooit. You never know. Je weet het nooit, zoals Frits al zegt. You're doing a quick tour in Holland now. Uh, to, tonight in uh, Zwolle. Tomorrow in Utrecht. And then, uh, what are your plans next? Is uh, Europe there to be explored? Uh, gaat hij verder in Europa? Of blijft het zwolle en meppel en dergelijke. Well, it's exciting at the moment. I'm here mm -hmm. to release a single, forgive and forget, and I've just signed to V2 Records in um, in the Benelux, which is my first record signing ever. <laughs> um, so I'm very excited to be here and, and exposing my my new music to the people of the Benelux. Yeah. I'll be back in May as well to release my first European release ever. Uh, ...which is my first album, full-length okay. album. Yeah. Uh, and I'll be doing some shows in, in Amsterdam and in Breda. Breda, also yeah. the Is it the Vervrijdings Festival? Bevrijdingsfestival. Vervrijdingsfestival? Bevrijdingsfestival. Dus op 5 mei kunt u ook nog van hem genieten. En hij heeft net een contract mm. getekend met de V2 Records, V2 Records. Dus, uh, en er komt in april een album van hem uit. Oké, okay, uh, thank you very much for playing. Uh, you do two more songs later on? If niet? you let me. Ja, als ze dat heel graag willen dan gaat hij nog twee keer spelen. Willen we dat? <laughs> dat willen we wel. Uh, Jamai Volkner, dat je wel. jij ervan? Gisteren bleek de nieuwe paus alweer een man te zijn. En vorige week vrijdag was het Wereldvrouwendag. Te gast hier was Mirella Visser topvrouw en voorstander van meer vrouwen in topfuncties. Direct aan het begin van het gesprek hier gebeurde er iets merkwaardigs. Volgens inleider Jan Mom was Nederland een achterlijk land... met slechts 18 vrouwen in topfuncties. Als Mirella Visser een man was geweest, had ze toen gezegd... inderdaad, Jan, slechts 18 vrouwen in Nederlandse topfuncties. Nog minder dan in Japan en de Verenigde Emiraten. Schande. Maar wat deed Mirella Visser? Die vertelde Jan Mom direct de waarheid. Dat die 18 Nederlandse topvrouwen onzin was... Nederland telde, volgens Mirella, ondanks alles 30 procent topvrouwen. Ik heb dat wel eens eerder gedacht. Misschien zijn vrouwen voor topfuncties gewoon wel te eerlijk en te gewetensvol. Wat was Mirella een man geweest, zou ze genadeloos haar kans hebben gegrepen. Dan had ze gezegd, ja Jan, inderdaad schokkend. En wij dachten nog dat Nederland het met 30% topvrouwen aardig deed. Maar uitgerekend op Wereldvrouwendag... drukt een gerenommeerd adviesbureau ons keihard op de feiten. Slechts 18% vrouwen in Nederlandse topfuncties. Helemaal geen 30%. Dus laten we onmiddellijk keiharde vrouwenquota gaan invoeren. Mirella had de kans om er direct met gestekt been in te gaan. Maar dat deed Mirella niet. Mirella was eerlijk. Nederland heeft gewoon 30% topvrouwen. Dus wat is dat voor een onderzoek dat zomaar op 18% topvrouwen uitkomt? En waarom trapte de AVRO daar openbaar in... in zo'n typisch persberichtenonderzoek van bureau Lulzak? Goeie vragen. Het werd allemaal helaas vorige week hier... met de mantel der liefde bedekt. Gewoon een gezellig gesprek. En dat is jammer. Want als de ene bron op 18% vrouwen in topfuncties uitkomt... en de andere bron op 30%, hoe zullen we ooit zeker weten... dat er voldoende vrouwen meedoen aan de top? Het is blijkbaar enorm eenvoudig om cijfers te manipuleren. Dat was voor mij de meest opmerkelijke uitkomst van Wereldvrouwendag 2013. Ja, maar meneer Van Ol, wat vindt u nou zelf? Vindt u ook niet dat er te weinig vrouwen meedoen in de top van het bedrijfsleven? Nou, mij valt het vooral op dat veel te weinig vrouwen bereid zijn om zich... 80 uur per week leeg te knokken... ten koste van hun gezinsleven, gezondheid en geluk. Aan de andere kant vind ik het buitengewoon verstandig... dat de meeste vrouwen een werkweek van 40 uur al lang vinden... en kwaliteit van leven verkiezen boven een vette bankiersbonus. Kortom, of vrouwen aan de top mee willen doen... moeten ze vooral zelf maar meten. Maar de kosten zijn hoog. Ik vind het ook prima en zelfs verstandig... als er quota komen voor het aantal vrouwen in topfuncties. Maar voor die vrouwenquota wil ik dan iets terug... Mannenquota. Het eerste mannenquotum dat ik wens in te voeren is het basisonderwijs. De kans dat mijn zoon Kai straks voor de klas een man treft, is teruggelopen tot 15%. Het onderwijs aan kinderen wordt voor 85% gegeven door vrouwen. Mijn zoon gaat leren van die 85% vrouwelijke leraren... dat vechtlust en ambitie nooit ten koste mogen gaan... van de gezelligheid en het groepsgebeuren. Mogelijk zijn die 85% vrouwelijke onderwijskrachten daardoor bezig... om ook Nederlandse mannen structureel ongeschikt te maken... voor topposities in het bedrijfsleven. Dus ja, ons bedrijfsleven profiteert als meer topvrouwen... een verstandige en matige invloed gaan uitoefenen... te midden van de testosteronrijke mannelijke toptijgers. Evenwicht. Maar het is slecht voor de economie als jongetjes al vanaf hun vierde afleren om een tijger te zijn. Daarom eis ik een mannenquotum van 50% in het basisonderwijs. Evenwicht. Justus van Hoel, Straks meer over het tonen van Muizen en Frits Barend met de Sport. Maar eerst het nieuws van 1 minuut over half 4 met Gert Luk. Radio 1. Het NOS Journaal. Vicepremier Ascher vindt de bemoeienis van Turkije met de affaire Yunus ongepast. Dat zei hij op de persconferentie na afloop van de ministerraad. Volgens een Turkse parlementaire commissie... hebben de Turken alle recht zich met de pleegzorg in Nederland te bemoeien. De kwestie is actueel door de commotie over de Turkse jongen Yunus. Die is uit huis geplaatst nadat jeugdzorg signaal had gekregen over verwaarlozing. Hij werd ondergebracht bij een lesbisch stel... en de biologisch Turkse moeder is daar fel op tegen. Twee zakenmannen die voor één dag een partnerschapsregistratie sloten om de belasting te tillen, moeten alsnog duizenden euro's belasting betalen. De hoge raad oordeelde vandaag dat de belastinginspecteur de twee terecht naheffing heeft opgelegd. De twee hadden als zakenpartners tien panden in bezit. Ze wilden zakelijk uiteengaan en de panden verdelen, maar daarbij de verplichte overdragsbelasting ontlopen. Daarom gingen de zakenpartners op 23 december 2003 een geregistreerd partnerschap aan. En daarbij werden alleen de panden in de gemeenschap van goederen ondergebracht. En in Groot-Brittannië is de wereldberoemde viool teruggevonden van Wallace Hartley. De bandleider die bleef doorspelen toen de Titanic zonk. Het instrument bleek na de ramp te zijn terugbezorgd bij zijn verloofde... maar belandde daarna in de vergetelheid op een zolder in Noord-Engeland. De viool eindigde niet op de bodem van de oceaan... doordat Hartley het instrument nog net op tijd in een grote koffer wist te stoppen... die kon worden opgevist. Het zijn de hoofdpunten. <tied> ANDB Verkeersinformatie. Het is een onopvallende vrijdagmiddagspits... met een paar zaken die er wel uitspringen. De A10 West naar Zaanstad is even dicht bij de Koentunnel. Er staat daar een te hoge vrachtwagen stil. Die blokkeert de boel. De A15 Rotterdam richting Nijmegen... tussen Gorkum en de afrit Leerdam, 7 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Het afhandelen duurt dus lang. Twee rijstroken zijn dicht. U kunt er wel langs via de vluchtstrook. Omrijden kan vanaf Ridderkerk via Den Bosch, over de A16 en de A59. Er staat inmiddels wel file richting Den Bosch, tussen Maden en Knopend hooipolter 4 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Hans Smit. Welkom terug bij vrijdagmiddag live vanuit Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Reageren kan via Twitter. Uh, hashtag AvroVML. Je kunt ons zien via de website vrijdagmiddaglive.avo.nl. Straks Frits Barend met de hoogtepunten in de sport van deze week. Maar eerst een muisklonen. Ja, uh, muisklonen en van die kloon weer een kloon maken. En van die kloon weer een en zo verder... Dat hebben Japanse onderzoekers gedaan. Het onderzoek wordt gepresenteerd als een doorbraak. Maar wat voor doorbraak is het nou eigenlijk? Daar praat ik over met Bernard Roelen... universitair hoofddocent diergeneeskunde in Utrecht. Hij zit hier aan tafel. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Uh, Frits Barend zit ook al aan tafel. Frits, aan wie of aan wat denk jij uh, als je het woord klonen hoort? Uh... <laughs> ja, aan muizen inderdaad, helaas. Muizen. Ja. Niet aan mensen. Nee, niet iemand nee. van... Nou, van... Het, het is heel simpel. Als je ja. denkt aan een één eigen tweeling... Ja. Die zijn elkaar als kloon. Ja. Dus dat is, het is maar die zijn ge niet gekloond? Die zijn, nou ja, die zijn gekloond in de, in de natuur. Door, door de ja, ja. natuur. Ja. Ja. Ja. Ja. Bernhard, je bent zelf... Uh... Ik ben zelf ook een een eigen ja. dus de Deel van een een-eigen-tweeling. Dus het gaat goed met je. Ja, ja, het gaat... gaat heel goed met je, ja. Er <laughs> loopt nog een Bernhard gezond. Alleen heet hij anders waarschijnlijk. Alfred. Alfred, goed. De, uh, die, die Japanse onderzoekers, hoe vaak... Want ik zei wel, uh, en de kloon, en de kloon. Hoe vaak hebben ze uh, doorgekloond? Ze hebben het uiteindelijk 25 keer gedaan. En is dat veel? Uh, dat is heel veel, omdat het uh, voorheen nog maar uh, tot, ik meen, vijf keer gelukt was. En ze hebben een bepaald trucje toegepast, waardoor het nu ja, tot 25 keer daarna... ik neem aan dat ze nu nog steeds doorgaan, maar mm -hmm. ze hebben dat dan gepubliceerd als zijn er, nou, dat kan in principe eindeloos doorgaan. Ja, dus het waren de 25, maar inmiddels zijn het er nog meer? Waarschijnlijk wel, ja. ja. ja. ja. <laughs> Rare gedachte. Ja. Ja. Nou, je moet een beetje aan de iRobot denken, aan die film... Waar, waar je ook allemaal identieke robotjes hebt. Maar ja, dat is niet helemaal vergelijkbaar. Nou, de uh, Island is al meer een, een, een film waar mensen aan denken. Ja, ja, ja. Waarin is, al is. Zijn al die 25 of meer muizen... Zijn die... nou, het zijn veel meer dan 25 muizen. Ze dus ja. hebben het 25 keer... Gekloond. Dus er zijn uiteindelijk iets van 500 muizen ja. die genetisch identiek aan elkaar zijn. Allemaal hetzelfde, die zijn allemaal identiek? Genetisch identiek, ja. Wat, ja. Wat, waarom maak je dat onderscheid? Nou, omdat er, er is ook zoiets als epigenetica. Dus bij een één eigen tweeling, kan je dat ook zien, dat is iets wat de meeste mensen wel, wel weten. Die zijn genetisch identiek, maar ze, zijn, ze lijken op elkaar, mm -hmm. maar niet helemaal gelijk. Oké, okay, dus bij deze muizen kan het zijn dat de ene drie snorharen links heeft en de andere twee. Uh, bijvoorbeeld, ja. En een, een eigen tweeling kan de een linksbenig en de ander rechtsbenig zijn. Toch dat kan ook, ja. ja okay. Dat komt zelfs heel vaak voor. Ja, ja. ja. Wat is nou heel concreet de, de ontdekking die de Japanners gedaan hebben? is dat nou, een groot ontdekking? Nou, de ontdekking is, wat mij betreft, gaat het over het, het herprogrammeren van een kern. Dat is, dat is ja, wat, eigenlijk wat je doet met kloneren. En voorheen werd gedacht dat een gedifferentieerde cel die kan niet meer terugvallen naar een, naar een embryonaal stadium... waarin alle informatie beschikbaar is. Je bedoelt dat bijvoorbeeld een spiercel... Dat, die kan niet, uh, een spiercel kan geen zenuwcel meer worden. Maar dat kan nu wel? Dat kan nu wel als je kloneert. De, de, in, in iedere cel, dus ieder uh, organisme bestaat uit cellen... in iedere cel, be, bes, uh, bezit, uh, iedere cel bezit alle informatie... Om een compleet individu te leveren. Mm -hmm. Alleen die informatie die, die raakt verstopt. Je kan het vergelijken met een bibliotheek, waarin verschillende kamers zijn. Alle informatie is aanwezig, door middel van boeken. Maar sommige kamers zijn gesloten als een cel gaat specialiseren. Met dat herprogrammeren, wat je met kloneren kan doen, wordt al die informatie weer beschikbaar. En is dat inderdaad een grote ontdekking? Dat is een ontzettend grote ontdekking, want tot 1996 eh, dachten we dat dat gewoon niet kon in die biologie. Dat eh, differentiatie, specialisatie, eenrichtingsverkeer Het lijkt wel heel logisch dat je dat denkt, dat het niet kan. Wa waarom Frits? Nou ja, dat een spiercel geen zenuwcel mm -hmm. kan worden, lijkt mij... Nou, dat als... Als, dat, als dat heel makkelijk zou kunnen, ja, dan, dan zouden wij, of dieren, zouden natuurlijk... Ja, dan zou je allerlei uh, rare conflicten kunnen ja. krijgen instellen. En dan, dat zou niet goed functioneren. Zo, wat voor conflicten bijvoorbeeld? Nou ja, als mijn spiercellen in één keer hersencellen worden, of misschien erger mijn hersencellen in één spiercellen, dat, ja. dat kan kwaal. Misschien is het al hebben. gebeurd. Misschien is het al gebeurd, <lacht> ja, wie weet. Ja. Dat je verstand er ergens anders <lacht> zit dan je denkt. Dat bedoel je. <lacht> ja, um... Ja, klonen is natuurlijk niet nieuw, want we hadden dat schaap Dolly lang geleden. Dat was het, het eerste ja. eigenlijk echt gekloonde. Dolly uh, is niet meer, neem ik aan. Dolly is anders. op zesjarige leeftijd overleden. Dus Aha. in uh, natuurlijke dood? Nee, die, uh, Dolly is geëuthaniseerd. Oh? Um, en dat, is, ja, dat heeft verder niks met dat kloneren te maken. Uh, Dolly had, een, een, een, had longkanker en dat was een virale vorm van longkanker. Gosh. En dat was in Edinburgh, in, in het Verenigd Koninkrijk. En alle schapen in de buurt van Dolly... die waren ook geïnfecteerd met dat virus. Dus dat ja. had niks met dat klonen te maken. Dus een virus betekent dus niet dat de nakomelingen van Dolly... ook allemaal aan longkanker zijn overleden, of wel? Uh, nee. Want, nee. En hoe gaat het daarmee? Uh, ik neem aan goed, maar dat uh, ben ik niet zo heel erg van op de hoogte uh, van de nazaten nee, dat, van Dolly. Nee, dat volg je niet. Nee, nee, meer nee met misschien muizen. met Twitter of zo. Ja. Ik ben... hey, en die Japanse muizen, want wat betekent het nou, deze ontdekking? Wat kan dat in de toekomst betekenen voor, nou ja, voor, voor, voor de Dolly's van deze wereld? Nou, voor... niet voor de Dolly's, maar voor de medische wetenschap kan dit heel belangrijk zijn. Niet deze bevinding op zich, maar uh, kennis over hoe dat we cellen kunnen herprogrammeren. Hmm. Dat kan met kloneren. Maar in uh, 2006 is ook een artikel verschenen van iemand... die heeft cellen kunnen herprogrammeren helemaal in vitro. Dus in een reageerbuisje -re oh. door vier factoren toe te voegen. Ja. Daar heeft die meneer vorig jaar de Nobelprijs voor gekregen. Mm -hmm. Dat is dan niet dat er van zo'n cel, uh, van zo cel een, een organisme gevormd kan worden. Maar zo'n cel kan wel ieder celtype vormen. En dat kan voor de biomedische wetenschap enorm belangrijk zijn. En, en kan dit grote gevolgen hebben ook voor de, voor de landbouw? Althans, voor de, voor de veeteelt? Dat wordt in, het, in het artikel van, van de, deze Japanner wordt dat wel gesuggereerd... dat je nou ja, topstieren of uh, topmelkkoeien zou kunnen kloneren. Dat kan, dat wordt ook gebeurd. Want kloneren, dat weet wel hoe dat dat moet. Maar een kloon van een kloon van een kloon van een kloon... Ja, dat lijkt me zelf... Uh, ...redelijk zinloos, omdat binnen de fokkerij wordt er altijd gestreefd naar vooruitgang. En als je iets gelijk maakt, ja, stilstand is achteruitgang. Maar ja, heel goed is heel goed. Heel goed, is heel goed, maar ja, ook binnen die uh, veehouderij is er een beetje een mode. De ene keer is die koe weer wat meer in, in, uh, in trek in dan mode. de andere koe. Het is dus een beetje een mode verschijnt. Zeg. Echt waar? Hoe ja. Ja. zijn ze ja, ja. moet. Ja, bij boeren, die zien het meteen of een koe wel of niet potentie ja. heeft. Boeren zijn er, hebben daar een voor. Ja, nee, maar potentie, oké, okay, maar waarom ja, nee, maar zou de goede je... koe is er geen maar, goede koe. De ene, de, de, nee, maar... Wat tien jaar geleden een hele goede koe was... dat is nu niet meer zo'n goede koe. Ongelooflijk. Ja, hij is tien jaar ouder. Ja, ja, ja, dat scheelt heel door. En ver, ver, los van de v komt dit verder nog van pas... deze, deze kennis die die Japanners hebben opgedaan? Nou ja, de kennis van het herprogrammeren... Mm -hmm. dat is, want het herprogrammeren met die vier factoren toevoegen... dat is een beetje een flippenkast idee. Je, je doet iets en je, het is verschrikkelijk inefficiënt. Dus in heel veel cellen gebeurt, het gaat, het, gaat het niet goed... maar in een aantal cellen gaat het goed... Dus we moeten meer dus het kennis hebben. Is ook, nog. Nou, is niet zo gevaarlijk. Nee, ik, bedoel, ik bedoel, want ik dacht, dan kun je misschien kanker mee genezen. Aha. Maar nou, maar je al, weet kanker, niet. kanker niet, maar wel. Um, je kan dan cellen gebruiken om, bijvoorbeeld, een hartpatiënt. Dan kan je cellen van de patiënt herprogrammeren, ja, ja. daar dan hartspiercellen van maken en medicijnen op testen. En ja, ja. dan kan je patiëntspecifieke medicijnen. Dus je ja. kan je het precies het. het uh, uh, ja, het, het medicijnenpakket wat voor die patiënt geschikt zou zijn. Waardoor, waardoor die patiënt geen neveneffecten heeft. Maar Aha. dat het echt functioneel is. Maar dat, dat nou, klinkt als een enorme doorbraak. Voor de, voor de wetenschap en voor, voor de geneeskunde Ja, dat, dus. dat, dat, nou, dat gaat in stapjes. En dat is niet dat we je dat... Je niet, niet De ene dag niet kunnen en de andere dag wel. Dat gaat in stapjes. De wetenschap gaat vaak... Dat mag, er echt mag, hele grote doorbraken zijn. En dat ja, als de, wetenschap de wetenschap kan er ook misbruik van maken natuurlijk. Hè, als je, van Zoals, wat bedoel je dan? Nou, de gevaarlijke, ik bedoel bij spreken, bacteriën ergens te verspreiden. Kan dat? Of, of cellen, foute cellen te verspreiden. Was geleden ja, maar met, dat, dat met heeft weinig met klonen te maken. Nee, dat is gekloonde, toch? Of de angst voor het klonen? Nou nee, ja, kijk, als je kwaad ja, wil, dat ja. kan altijd. Ja, ja, ja Daar heb je geen ja. klonen oh. van nodig. Maar even terug naar die, naar die uh, dat, dat, uh, patiëntenspecifieke uh, geneesmiddelen bijvoorbeeld. Hebben we het dan over tussen nu en vijf jaar of, of tien jaar? Ja, dat is altijd heel moeilijk om daar voorspellingen over te doen... Uh, is het mooie van de wetenschap. Je probeert iets te ontdekken wat er nog niet is. Of informatie die er nog niet is. Ja. Nou, wanneer die beschikbaar komt dan, die informatie... Mm -hmm. Ja, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Ja, uh, daar gaan, gaan we geen, gaan we uh, geen aanspraak schraafbol. over. En, en, en wat betreft het klonen van mensen? Ik bedoel, die tweelingen die zijn al. Nou, maar zie je daar uh, ook nog ontwikkelingen in zo? Of... Nou... Uh, uh, Zeg, 20 jaar geleden was dat wel een, of uh, 15 jaar geleden was dat een idee... als je mensen kloneert en je, je maakt er dan geen individu van, maar een embryootje... dan kan je van dat embryo ook cellen maken die genetisch identiek zijn aan de uh, patiënt. En daar kan je dan ook bijvoorbeeld hartspiercellen van maken of zenuwcellen. Maar met die IPS-technologie, die vier factoren die je toevoegt om een cel te herprogrammeren, is dat klonen van mensen eigenlijk overbodig geworden. En het klonen van mensen om een genetisch identiek persoon uh, te maken... ja, daar zie ik zelf echt totaal geen toepassingen voor. Dat is eigenlijk achterhaald dus, het klonen? Uh, dat is eigenlijk achterhaald, ja. Alhoewel er nog wel wat verschillen zijn tussen een gekloond, uh, gekloonde cel... en een cel die met vier factoren herprogrammeert. Dus het is... Dus, dus, dus, het is nog allemaal ontzettend spannend. Ja, dat zie ik. Ja. Ja, ja, het kan nog alle kanten op eigenlijk. Kan nog alle kanten het kan op, nog ja. alle kanten op. Dat lijkt me een mooie afsluiting. Dankjewel, Bernard Roelen van de Universiteit Utrecht. Straks de sport met Frits Barend. Eerst muziek, J.M.I. Falkner. Fine. The bed she's pulled back in the morning light, and I reach for you, when you ain't gone. Let's trace so warm, the warmth crib from the bed, a hollow left wheel agent and I felt some days as I opened my eyes. She goes, in the morning light she goes. Yes, yeah, she goes, yes, yeah, she goes. I dragged my weary bones from the bed. I looked around for a scary good friend that could be strong together. To help me realize, yeah, I've been dreaming too long, too strong. That I missed that morning kiss when she gone, and out through the hall to the landing I stood. Yes, yeah, she goes in the. Boat. And light she goes Yeah, she goes Yeah, she goes And you told me the night before of your plans to leave before the dawn Quietly put on your socks and your shoes and your coats and head out into the unknown. Get out into the yonkers who gone. And she goes in the morning light, she goes. Yes, yeah, she goes. In The Morning Light, goes. Jeremiah Faulkner en we hebben nog één nummer te goed. Bernard Roel ook nog aan tafel, universitair hoofddocent, diergeneeskunde. Ben jij een sportliefhebber? Uh, uh, zeker, ja. ja? Ik sport ook erg graag zelf. Zelf? Ja. En wat doe je dan? Uh, lange, afstand lopen. lange afstand lopen. Frits, uh, was het een uh, mooie sportweek? Het was een heel bijzondere sportweek, waar heel veel gebeurd is. Dat is echt weer killing your darling, zoals dat heet in ons vak. Oké, okay. wat waren de floppen De, de, de, de, de flop. flop. Nou, uh, gisteren las ik op Nieuwsport dat uh, team Correndon heeft het team van Jan van Veen geadopteerd. Ik heb het over schaatsen. En daardoor zijn Anouk van der Weijden en Jorien Voorhuis... zijn op staande voet ontslagen. Of hun contract is opgezegd. Ze dachten dat ze een contract voor twee jaar hadden. En nu blijkt dat ze op straat staan. Terwijl ze zich helemaal focussen op Sochi volgend jaar. Mm -hmm. En ik maak me dus zorgen om de rechtspositie van een heleboel schaatsers op dit moment. Kijk, je hebt een paar goede ploegen. TVM, BAM, Univeen, Liga, daar is het goed geregeld. Maar die andere ploegen, ik ben bang dat dat... Met sponsors zijn die even korte termijn willen scoren. Uh, want vorige week las ik in het Algemeen Dagblad... Dat ook de schaatsers van Brand Loyalty en Team Activa nog steeds op een getekend contract wachten. Aha. Die zijn al uh, bijna een half jaar aan het schaatsen. En dan blijkt dat zij uh, in dienst zijn van hun coach. Die heeft al een BV en dat valt, valt weer onder een holding. Dat het is heel ongezond dat je in dienst bent van je coach. Want die coach moet onafhankelijk over je kunnen oordelen, daar moet je niet van afhankelijk zijn. Mm -hmm. En ze hebben ook geen enkele rechtsgrond, staat er ook week, vorige week in het Algemeen Dagblad. Alleen ik snap het niet, dat is toch heel anti-reclame. Als je als bedrijf je verbindt aan een ploeg en vervolgens nou ja, je iedereen barst. Brand loyalty, loyalty zou je zeggen ik ben loyaal en zorg dat je een goede contract hebt. Ja. Er staat twee weken voor het seizoen eindigt. rijdt het gros van Oris Discipline nog steeds zonder schriftelijke overeenkomsten. Ze hebben ook geen enkele rechtsgrond. Staat niet het algemeen dagblad. Nou ja, dat vindt het heel verontrustend voor die schaatsers... Met die zich helemaal voorbereiden op Sochi volgend jaar. Ja. En dat zijn schaatsers, en mannen en vrouwen... die echt geen hele grote bedragen verdienen... Die misschien aan het eind van hun carrière net Kiet gespeeld hebben. Mm -hmm. Die hun hele leven daar nu op ingesteld hebben. Op volgend jaar zal het instaan, ineens zonder contract. of ja. met een rechtsonzekerheid. En des te knapper hoe Jan Smeke, Steven Groot is en Kjeld Nuis de laatste weken rijden. Het is echt ongelooflijk knap, want ik weet van een topsporter. Alles om hem heen moet goed georganiseerd worden. En dan moet hij zelf maar presteren. Maar als het alles om hem heen niet goed georganiseerd is... dan ga je ook minder presteren. Dus heel knap van die raadsstraatsel toch ja, nog rijden. chapeau. Flop nummer twee. Uh, nou, jaren geleden heb ik mij echt, ben ik kapot geschrokken van Kenneth Perez... die in, bij Ajax ineens de grensrechter uitscholt voor kankerneger. En met een blik dat ik dacht... hoe kan dat in die jongens hoofd zitten? Nou, dat is al een tijd geleden. Vorige maand hebben we meegemaakt supporters van FC Den Bos... die altijd door Maher erop wezen dat ze respectievelijk zwart en Marokkaans waren. Ja, ja. En niet met de bedoeling om ze aan te moedigen, kreeg ik de indruk. Dat is ook bij Feyenoord zelfs gebeurd met Maher. Maar goed, het waren supporters. En uh, ik weet dat het op de ranglijst van Scheldkannonades niet haalt bij Kankerneger. Maar Mark van Bommel, uh, je weet uh, PSV verloren afgelopen zaterdag van Heerenveen... Ja. en schijnt de afloop tegen Joey van der Berg. Zijn tegenstander gezegd te hebben, uh, vieze homo. Stel je niet aan, vieze homo. En ja, ik schrik er eigenlijk van, want vind ik het niks van Mark van Bommel. De KNVB heeft een beleid, is een beleid aan het voeren waarin homoacceptatie voorop staat... dat we niet meer in de stadions homo-homo horen. En juist Mark van Bommel, die aanvoerder was van het Nederlands Elftal... en zich heel sociaal had opgesteld... Ik vind het onbegrijpelijk dat hij zich zo laat gaan. Nogmaals, ik vind het minder erg dan Kanker als ik eerlijk moet zijn. Maar het past niet Van Bommel. Ja, het is eigenlijk wel allebei toch even verder? Het is ja, dan nou ja, ik vind Kanker kankerneger nog net, weet ik niet waarom. Misschien door het woord kanker ook. Ja. gaat erger. Maar nogmaals, je zegt het allebei niet. En het is zo vernederend. Wat moet je je verdedigen? En ik past ook helemaal niet bij Mark van Bommel. Nee, nee. Dus ik zou het klasse vinden als Mark uit zichzelf met PSV zegt: jongens, ik ontzettend stom. Ik heb me laten gaan, maar dit had ik natuurlijk nooit mogen doen. Mijn excuus daarvoor. En, en als hij dat excuus, zelf heb... niet doet? Ja, nou, dat excuus heb ik nog niet gehoord. En hmm. ik vind het, het past ook helemaal niet bij me. Ik hij is even een initiatiefnemers geweest om vorige zomer met het Nederlands Elftal, met Van Marwijk, naar Auschwitz te gaan. Er is hij zeer van onder de indruk geraakt, weet ik. Dus dan past het niet dat zo'n jongen ineens vieze homo zegt. Nee. Dus... Bernard, wat vind jij ervan? Nou, dat zal waarschijnlijk in de emotie van de sport gaan, neem ik aan. Net zoals dat er al of, ja. af en toe een elleboog wordt uitgedeeld. Ja, maar dat vind ik anderen. Dat, maar het schelde, het zit, niet, zit het in jou? hersenpannen ergens dat je vieze home of kanker kunt zeggen? Uh, ik denk het niet, nee. maar, maar als dat tegen mij gezegd wordt... dat kan ik van me laten afgeleiden als ik een elleboogstoot krijg. Ja, daar, die voel daar, je? Daar, ja. ja, die voel ik. Ja, oké. Okay. Goed, vlot nummer één. De stip is dat uh, turncoach Frank louter van de ProPatria. Hij is een proces begonnen, tegen, een kort geding, tegen de bond. Want, zegt hij, het moet de KNGU verboden worden... om zich in de toekomst nog negatief uit te laten over mij... Mijn cliënt leidt schade, zei zijn raadsman. Hij wordt minder gevraagd als coach. Hij is zijn raad. Hij is 20.000 euro schadevoeding. Eisteen. Frank Louter. Frank Wie is nou, dat? Frank Louter is de turncoach. Twee jaar geleden hebben we Jasper Boks en ik zijn helden. op zoek gegaan naar de turnploeg, de sportploeg van het jaar 2001. Suzanne Harmers, Verona van der Leur, Jens Kennel, Gabrielle Wammers. We zijn er vrij open naartoe gaan. Hoe is het met jullie na tien jaar? Nou, we hebben een verhaal gehoord. Dat was verschrikkelijk. Die meisjes zijn uitgescholden door Frank Louter. Uh, ...vernederd, geslagen, waar lichamelijk en geestelijk echt mishandeld. Uh, wij noemen dat turrenterrorisme. Ik heb hier even een citaat voor je, van Suzanne Harmers. Frank Lauter schold me uit. Altijd kreeg ik te horen dat het een dikke koe was of een kutwijf. Ik werd vanaf mijn achtste, moet je nagen, een kind van acht... ...getreiterd door Frank Lauter. Hij heeft me ook wel eens geslagen. Schelden, kleineren en pesten hoorden bij de dagelijkse gang van zaken. Hij was echt een kei in geestelijke mishandeling. Nou... Dat waren die turnsters. Dus. Mm -hmm. Vorig jaar heeft de moeder van een topturnster Babs Monen... Het nog eens herhaald dat het nog steeds zo is. En onlangs in het boek van uh, Stasja Keuner en Simone Heidinga... is ook weer een moeder van een meisje, Danila Koster, die zegt dat ze zich ook eigenlijk zo verschrikkelijk vernederd voelt... dat Frank Louter haar kind zo mishandeld heeft. Wat heeft de bond uiteindelijk gedaan, door ook aandringen van ons... heeft excuus gemaakt. En nu eist Louter dat die excuses, die zijn dus niet rechtsgeldig volgens hem, de bond moet zijn mond houden. Waar nee. haalt hij de brutaliteit van? Dit noem je echt een eerste klas. Dus ik wil het nog een keer herhalen. Frank Lauter wordt er niet door de bond wordt door de turntsers van beschuldigd dat hij kindermishandeling gepleegd heeft. Hij heeft die kinderen, Frank Lauter van Pro Patria, ik wil het nog een keer herhalen... heeft volgens die turntsers hen geestelijk en lichamelijk mishandeld? En het is alleen maar te prijzen dat de bond daarvoor zijn excuus heeft aangeboden... het is echt schandelijk dat hij geld van de bond eist. Flop met stip Frank Lauter. Frank Lauter, ja. Top. Top Melvin, platje van de NEC. Uh, hij weigerde vorige week, of hij weigerde niet... ...hij was reserve bij NEC tegen Herakles. Heracles, Heracles NEC. En uh, zijn trainer Alex Pastoor zegt vaak zinnige dingen... ...en hij moest warm lopen en had daar geen zin in. Hij toonde duidelijk dat hij er de pest in had. Ja, en ik weet, het hoort niet, het past niet... Maar Alex Pastoor, je moet niet alleen ja-knikkers in je elftal hebben. Af en toe is het leuk als je een neeschudder hebt. Als je iemand hebt die dwars ligt. Mel van Platje laat je nooit in de steek. Is een ouderwetse voetballer. En is een beetje een neeschudder. Heeft zijn emotie getoond. Had er de pestie dat hij op de bank zat. Wees een kerel Alex Pastoor en begrijp dat ook een keer. Okay. Dus mijl van platjes voor mij... Ja, dat is maar één de baas, dat is de, de, de treder Ja, natuurlijk. maar je kan me voor, als je die jongen wil spelen... en die, heeft, die had er de pest niet op de bank zit. Okay. Het mag niet, en dat zegt hij dan ook. Niemand is groter dan de club. Nee, het zijn allemaal van die clichés. Maar dat je dan op die manier een keer je emotie toont... dat is voor mij heel acceptabel. En Dat vind ik ook echt wel heel leuk ook. Okay. Mag dat, Bernard, vind je dat een goeie? Uh, van mij wel, ja. ja ik, ik begrijp het niet, want ik denk als, als voetballer wil je spelen. Dus als je dan... Ja, dat je op de bank zit, heel vervelend. Maar als je dan de kans krijgt, ja, dan zou ik zeggen... Grijp je ja. dan? Ja, nee, maar die greep je ook wel, maar hij is denk ik snel warm waar nou, naartoe. Het Nederlands dat doet door... daar iets mee, wat het, het, het, het wereldkampioenschap is. Nou, dat, uitzendingen krijgen we niet, Dan nee. even de livestream van NOS. Ze doen het weer fantastisch. Ze winnen altijd van Cuba. Ja, prachtig. Maar, maar. Uh, het is, eerst was het in lege stadions ergens in Azië, toen in, in Japan in volle stadions. Mm -hmm. Tokyo. Nu gaan ze naar San Francisco. Ik snap er niets van, want nu gaan er weer nieuwe spelers bijkomen... die anders in de Major League hadden gespeeld. Maar het is wel fantastisch en ik hoop dat ze heel ver komen. Het is geweldig wat ze doen met het Nederlands honkbalteam. Maar top is voor mij het eerste kwartier van AC Milan-Barcelona. Barcelona-AC Milan. Ik heb zelden een kwartier een elftal zo verschrikkelijk goed zien voetballen... als Barcelona afgelopen woensdagavond. Messi-Iniesta Xavi. Het was voetbal zoals voetbal gespeeld moet worden. Het was ballet. Het had alles. Het leek wel of Barcelona met een man meer speelde. Maar het leuke was ook weer... Dat AC Milan, Italiaanse ploeg die onderging die vernedering als het ware. Ze zijn dus niet, ze hebben heus wel op de grens gespeeld... maar ze hebben Messi niet uit de wedstrijd geschopt. Ze hebben Xavier en Jesse niet uit de wedstrijd geschopt. Dat wil zeggen dat er dus wel een mentaliteitsverandering is op dat gebied. Dat vond ik heel knap, want ze zijn eigenlijk 190 minuten vernederd. Ze hebben 90 minuten achter moeten lopen... terwijl ze bijna nog 1-1 hadden gemaakt. Maar wat AC Milan en Barcelona afgelopen woensdag hebben laten zien... dat grens aan het ongelooflijk en alle lof voor Barcelona. Dat was echt fantastisch. Ik heb mijn vingers er wel afgelikt. Ik heb zelden zo genoten van een voetbalwedstrijd. Ja. Een geniale wedstrijd. Ja? Echt, echt fantastisch. Echt 90 minuten op het puntje van de stoel. Het, ongelooflijk. Dat is, Dat is waarvoor voetbal, je ja. naar het stadion gaat. Maar Het leuke was ook, iedereen had Barcelona afgeschreven. Hun coach, Villanova... die is in uh, New York aan het herstellen van kanker. Ook vorig jaar. En dan zie je hoe belangrijk de spelers zijn. Uh, Guardiola trad terug... Dan gaan ze niet een grote coach halen. gewoon de assistent die niemand kende. in Villanova. Nu is Villanova het niet. Dan laat je een assistent die helemaal niemand in. Rauro laat je het werk doen. Niet in paniek raken. En dat zie je als je Messi, Iniesta en Xavi hebt. Je geeft spelers vertrouwen. Er is een onderlinge band. Dan is de trainer heel onbelangrijk. Het gaat uiteindelijk om de spelers. En dat is net als bij die schaatsers. Het gaat niet om de coaches. Het gaat om de schaatsers. geef de schaatsers een goed contract. Oké. Okay, dat was de sport. Ja, Mooie mooi samenvatting. Ik vind applaus voor, voor Frits Baren. Het gebeurt niet vaak. Goed, uh, Frits, dankjewel. u Bernhard, uh, ook bedankt uh, voor dit half uur. Uh, na het uh, nieuws van vier uur gaan we nog even verder. Ja, vier uur. Ja, vier uur, ja. Met, uh, gaan we browsen met Brussen, met Bert Brussen, uiteraard... hoofdredacteur van de Post Online. Uh, en hoe belangrijk is het voor Nederland dat er volgende week... een akkoord ligt over het wapenverdrag? Dat en meer zo dadelijk na het journaal van vier uur... in het laatste half uur van vrijdagmiddag live. Tot straks. Afgelopen nacht is de oorlog begonnen. Saddam Hussein werd uit een gat in de grond gehaald. Ladies and gentlemen, we got him. Maar zijn de Irakezen er verder veel mee opgeschoten? Aan die mensen hebben allemaal beloftes gekregen om een baan te krijgen bij de politie. Zondagavond in Bureau Buitenland, tussen 7 en 8. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. En de grootste 14% auto van Nederland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 De Nationale Carrièrebeurs. 15 en 16 maart in de Amsterdam-Rai. Kijk op carrièrebeurs.nl Een wedstrijdje. Mooie goal, jongens. Een wedstrijd. Goal! Groot is goed en meer is beter. Tijdelijk is er de Lexus RX 450h Executive Edition. Verantwoord hybride en zeer luxe. All-wheel drive met onder andere lederen bekleding en full-met navigatie. Voor 66.975 euro.